Uur. Clement Peters met het nws journaal. In Tunesië zijn zeven mensen tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen in 2015 op het Bardo Museum en een strandresort in Soes. Bij die aanslagen kwamen in totaal bijna 60 mensen om. De veroordeelden zouden een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding van de aanslagen. Het brein achter de aanslagen zou zich nog altijd ophouden in Libië. De aanslagen werden destijds opgeëist door terreurgroep IS. En door het terrorisme stortte het toerisme in Tunesië in. De Syrische Democratische Strijdkrachten, waarin de Koerden de overhand hebben, zeggen dat ze begonnen zijn met het beslissende offensief om terreurgroep IS uit het oosten van Syrië te verdrijven. Zo'n 20.000 burgers zijn voorafgaand aan de slag geëvacueerd uit de provincie Deir al zor President Trump zei woensdag dat IS binnen een week verdreven zal zijn. En daarna heeft IS nog bijna 200 aanvallen geklaimd. Bij rellen tussen gele hesjes en de politie bij het parlementsgebouw in Parijs is een van de demonstranten een deel van zijn hand kwijtgeraakt. Een rubberpelletgranaat, afgeschoten door de politie, ontplofte toen hij hem wilde oppakken. Gele hesjes probeerden hekken bij het parlement weg te halen, waarna de politie ingreep. Daarbij zouden granaten zijn ingezet. Het slachtoffer, naar verluid een fotograaf van de gele hesjes, zou zeker vier vingers hebben verloren. De Indonesische politie is in verlegenheid gebracht door een video waarop te zien is hoe een verdachte met een slang wordt gemarteld. Dat gebeurde in de Indonesische provincie Papua, op de westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea. Te zien is hoe Indonesische politieagenten, een oorspronkelijke bewoner van Papua, een slang om zijn nek hangen om hem een diefstal te laten bekennen. De video verscheen op internet en leidde tot veel verontwaardiging. De politie op het eiland bood daarna excuses aan. De betrokken agenten zijn overgeplaatst.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 Met nu de Euro Breakdown. De zaterdagavond zindert met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, altijd. Tuurlijk is het de Euro Breakdown. jongens. Het is 4 over 8. Dat betekent dat we het nieuws achter de rug hebben. De reclames zijn weer geweest. We kunnen weer lekker verder met het programma. Want we gaan beginnen jongens, met de tips van deze week. En uh, ik ben benieuwd uh, wat jullie voor mij hebben meegenomen. En uh, nog één keer met de tips van deze week. <lacht> Vuurwerk. Ik ben heel positief. Oké, okay, ja. de tips van deze week. Patrick, wat is jouw tip van deze mijn, week? Mijn tip, jaha. ja. Hm. Nou, nah. <laughs> ik zit verkeerd te kijken. <laughs> uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Foutje. <laughs> ik heb een liedje van uh, The Chainsmokers. En, en van de Five Seconds of Summer, samen. Oh. Dus uh, ja, en ik, ik hoorde toevallig ook dat hij in, in de, de alarmschijf zit... in de top 40 van uh, Nederland. Oh, ja, dat toeval. Maar uh, dat is... Uh, Who do you love? <laughs> oh my God. Ik moest hem even weer slecht zeggen. Het <laughs> is lang geleden namelijk. Nee. Oké. Okay. Who Goals. do you love? Uh, van Chainsmokers en een Five seconden afzamer. Heel goed. Yeah. Found in your Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting. waar dit maakt jouw slechte uitspraak gewoon <laughs> tien keer goed gewoon. Ah, joh, Dat is toch mooi. Hartstikke <laughs> goed. Hey, je had dus uh, Who Do You Love, Five Seconds of Summer en The Chainsmokers. Ja. Who Do You -lo Love. Weet je wat leuk is, The Chainsmokers hebben natuurlijk al een flink aantal keren in uh, staan nog steeds in your breakdown. Ja. ja. Maar uh, Five Seconds of Summer heeft ook een hele tijd uh, met uh, Young Young Young, ja, young Blue. Ja, ik <laughs> heb er nou al de spijt van. Ja, ja. Gewoon. En en Shawn Mendes? Echt waar? Gewoon, al die blöde. Waarom... en Echt waar. You are an idiot. Ik weet het ja. <laughs> Niks van gelogen. Mij. Uh, we gaan snel door naar Vanity. Vanity, Hij hebt ook een plaat voor ons klaar staan. En uh, ja. wat heb jij uitgekozen deze week? Um. Popje. <laughs> het is wel wat oudere nummer: Radioactive van uh, Imagine Dragons. En ja. uh, Kendrick Lamar. Hartstikke goed. Ben benieuwd. the code. Een beetje goed maken. Ik ja. hoorde net dat ik een verschrikkelijke fout heb gemaakt. Want jij had dus eigenlijk gevraagd om radioactive en uh, die Imagine Dragons, maar dan met Kendrick Lamar. Dus dan gaan we gewoon nog één keer opnieuw beginnen, maar dat nu de goede versie. Uch. She called you the almighty god I get in the body. We're innocent. Fuck you, amenities. I'm getting better with time. Ah! I'm waking up. Nou, ik heb punten gescoord met Vanity. Ja. Ja, je bent weer een beetje blij met me. Ja. Ja. Oké. Hij hoorde Radioactive, Imagine Dragons, Kendrick Lamar, de juiste versie voor Vanity. Lekker, dat was hem. De eerste twee tips hebben we dus al gehad. Who do you love? Van Chainsmokers en Five Seconds of Summer. Radioactive, Imagine Dragons en Kendrick Lamar. We gaan afsluiten met mijn tip. Dat is de laatste tip van, van dit uur. Um, en het is een beetje een ongebruikelijke tip. Ik kreeg hem doorgestuurd van, een, van, van mijn broer. En uh, dit, ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik ga voor de rest niks zeggen. Je moet er maar gewoon even naar luisteren. Het ligt een beetje buiten de normale lijn van wat ik draai. The Teske Brothers. Ride for me. Ja, dat was hem voor mij voor, voor deze week. Je hoorde uh, Ride For Me van de Teskey Brothers. We gaan de, nog, uh, de tips nog één keer op een rijtje zetten. We hadden eerst Patrick met de, de plaat van... Who Do You Love? met Five Seconds of Summer... en The Chainsmokers. Daarna hadden we Vanity met Imagine Dragons... Kendrick Lamar en Radioactive... En, uh, ik heb hem me afgesloten met de Tesky Brothers' Ride For Me. Je vindt ze natuurlijk terug in de lijst van de Euro Breakdown. Dus dat betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken. Je kan deze platen zo vaak terugluisteren als je wil. En natuurlijk ook toevoegen aan je eigen lijst. Dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling van de tips die wij geven. Um, in de tussentijd gaan wij verder. Want er zijn een aantal uh, nieuwe platen binnengekomen. Um, deze week in um, de Euro Breakdown. En ik heb uh, hier voor jullie een... Uh, vind ik nogal een ongebruikelijke samenwerking. Maar uh, desalniettemin vind ik het wel een hele fijne. Dat is Galantis met One Republic. And bones. You bring an energy I've never felt before. Some kind of chemical that reaches through my core. Feels like, as far as you or me, I've never had a choice. You feel like home. Mm -hmm. You're like the opposite of all of my mistakes. Tear down the biggest walls And put me in my place I know That kind of comfortable You cannot replicate You feel like home mm -hmm. So if you're asking me Ja, van deze plaat worden we altijd happy. Kaigo en Sandro Cavassa. Met happy naam. Nou, hoor je natuurlijk net bij de Hero Breakdown. We gaan straks weer om uh, rond de klok van half negen. Gaan we natuurlijk weer beginnen met de nummer 20 tot en met 10. Dan gaan we de, uh, ja, de andere, in ieder geval de derde keer, 10 nummers op een rij. Gaan we die eens even bekijken en luisteren. En uh, we gaan natuurlijk onder aanmoediging van de volgende man gaan wij dat doen. De man schuift nu aan tafel Je weet ik ben kapabel Vertel echt geen fabel Nog zoeter dan de wafel En gezonder dan falafel En hey, jullie shit is zo verslavend En ik ben live in de house vanavond yes. Ja daar was hij weer was hij, goed, oh, hij was heel snel weer ja, Hij is heel snel so. Je ziet hem gewoon niet Het is gewoon niet normaal we vragen we nog steeds af hoe dit eruit ziet. Ja, wij vragen het <laughs> ons ook af. Wij vermoeden dat het een... Uh, een uh, ja. Een, hey, uh, het, wel, het kan geen neger zijn. Nee, of nou het is wel. <laughs> of, of het is een Tata-rapper. Tata Gerspadoel. Tata ja. Rebbe. Van een Tata Rebbe. Gerspadoel, Weet ja. het zeker. Nou. Nah. <laughs> we gaan het meemaken. Ja, nou ja, twijfel. Twijfel is er natuurlijk altijd. En uh, waar ik niet aan twijfel is dat wij gaan beginnen met de nummer uh, 20. Dat is Electricity van Silk City en Dua Lipi, hè? Ah, Ik ben blij Ik, dat ik, zelf maak, ik maak hem <laughs> zelf maar gewoon. En we hebben op plek 19 hebben we What The Fuck van Yougul en Amber Van Day bestaan. Op plek 18 So Close en OTD, Felix Jean en Georgia Cou. En op plek 17, hoor je een... Net nieuw binnengekomen deze week: Bones, Galantis en One Republic. Happy Now, Kaigo. Volg daarop op, op plek 16. En plek 15 is EDX met Who Cares? Later, bitches, The Prince, Karma. Vind je op plek 14 deze week. En Nobody Else van Axwell vind je op plek 13. Op plek 12, net als vorige week: Don Diablo, Emil Sande en Gucci Mane Met Survive En Breathe, Camel Fat, Christophe en Jam Cook. Vind je op plek 11 deze week. Op plek 10 hebben we King of My Castle. Keanu Silva, de Don Diablo edit. En ik ben echt razend benieuwd wat jullie hiervan vinden. Want vorige week hebben we hem net even niet kunnen draaien. Maar uh, ik heb hem gewoon lekker klaarstaan voor jullie. We gaan eens even kijken wie hier de king of his castle is. Must the Reason why I'm making examples of you Must be the reason why I'm king of my castle Must be the reason why I'm free Natuurlijk is dit de Euro Breakdown. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, jongens, want dat is zover. Oh, ik heb er zo zin in. Zo lang geleden. Het Yay. spel. Kom maar op. <laughs> het spel wegspellen. De quizvraag waar uh, zelfs hooggeleerders over zullen struikelen. <laughs> je moet het maar weten. Ja, ja. Ik ga de regels even uitleggen. Aangezien het een uh, maand geleden is, denk ik, dat we het gespeeld hebben. Dat weet je. Als het, uh, als het kloppen mag. Je als het moet het maar weten. Is. Je um, moet wel weten, zit even als volgt in elkaar. Dit kunnen vragen zijn, die kunnen uit iedere hoek komen. Iedere week kiezen we eigenlijk wel uh, een, andere, uh, uh, he, een andere sector waar dit vandaan kan komen. Een ander onderwerp, ander iets waar het mee te maken heeft. Dit keer is het de ronde culinair. Dus dit kan met alles van. Dit heeft met alles van eten tot drinken te maken. Um, er worden drie vragen gesteld. En uh, ja, wie uiteindelijk de meeste punten heeft, die wint natuurlijk gewoon deze ronde. En uiteindelijk wie de meeste rondes heeft gewonnen, wordt natuurlijk de licht zwaargewicht kampioen. Je moet het maar weten. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik wel uh, anders. Ja, ik ook dus, uh, zeker. Ik ben helemaal hyped. Uh, zal ik je nog even nog meer hypen? Ja. <tied> <tied> Hypen, hypen. Heel lekker. <laughs> jongens, we gaan uh, beginnen met uh, je moet het maar weten. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ja. De ronde culinair. Hoe sterk denken jullie dat jullie zijn in deze ronde? Ik denk van dat die heel erg. <laughs> <laughs> hmm. maar dat, was, dat was een maand geleden ook zo, maar toen won ik. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou ja, jongens, dan gaan we gelijk beginnen. De eerste vraag is voor jullie. Wat is gromperenzop? Gromperen Het, klinkt, het voor, klinkt als een geslachtsziekte. Wat voor eten is dit? Gromperen Het is iets met soep. Dat weet ik wel. Oh, oh, oh. Maar wat voor soep? Het is echt heel, heel warm. Gromperen zop. Ja. Gromperen Wat is dit? Gromperen Is het soep? Ja, dat mag ik niet zeggen. Nee. nee. Ja. Is, dat, is het niet gewoon groenten, groente groentensoep? Gewoon groentensoep? Dit is zo close allebei. Zo dichtbij. Zal ik het zeggen? Ja, zeg nee, maar. nee wil gok. Nee, we hebben antwoord gegeven. Oh, we hebben antwoord gegeven. Ja. Laat me zitten. <laughs> Jij kent de regels Patrick, niet, soep Patrick, groentensoep. Vanity, soep Ja, het is een groente, volgens mij, hè. officieel nog steeds. Een aardappelsoep is dit. Een aardappelsoep? Ja. Oh. Oké. Okay. Oké. Okay, okay. ja. Nou ja, uh, nul punten. Ja. <laughs> nul punten helaas uh, voor beide. Um, jongens, dan gaan we uh, door uh, naar de volgende vraag. En dan is deze vraag: Wat zijn Panzerotten? Panzerotten. <laughs> Panzerotten. Wat? Ja, yeah, dat is. <laughs> Panzerotten. Weet je het nog niet? Wat? Nee, ik ook niet. Nee. Panzerotten, Panzer. Panzer. Pansarote. Denk even na. Denk, oh, als ik zeg panzarote. waar komt dit vandaan? Op de manier hoe je het zegt Italiaans. Ja, het heeft een Italiaans achtergrond. Dat klopt. Is het niet gewoon... Is het niet gewoon spaghetti, penne? Penne spaghetti? Ja, wat... Uh, ja. Ik mag niks zeggen, maar... He? Ik heb echt geen idee. Ik weet veel van eten, maar dit weet ik niet. Oké. Okay. Dat weet je niet? Nee, ik weet Italiaanse pastijtjes. Ah. Nou oh ja, duidelijk. Zat ik in de buurt? Nee. <laughs> ook, oh, niet. Oh, ook niet. Nou, de winnende punt. Oh. <laughs> ja, Check. jongens. Wat is. We weten ook niet. Laatste niks. kans. Ja. En dit is voor de snelle onder ons. Oh, dus we weten dit allemaal. Ik hoop het. Ik, <laughs> ik hoop echt dat jullie weten. Dat jullie dit weten. Wat wek je op. Met een apparatief. Je eetlust. Vanity zegt je eetlust. Apparatief. Wat wek je op met een apparatief, Patrick? En Hij wordt nu um, dood. Wat wek je op met een apparatief? Oh. Wat wek je op met een apparatief? Shut <laughs> up, ding. Shut up. Wat is dit dan weer? Strafpunten. Wat wek je op met een apparatief? Een apparatief? Je... Denk goed na. Maar een aperitief is ja. niet gewoon je, je, je smaak? Nou, jongens. Zullen we dan maar naar het antwoord toe gaan? Ja, doe maar. <lacht> Vanity heeft het goed. Oké. Okay. Het is je eetlust. Dat klopt. Een okay. aperitief is een voorgerecht. Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja oké. Okay. Dus ja, Vanity, ja. jij gaat aan de haal met uh, deze, deze wetten. Een, een nipte overwinning, maar toch is het een overwinning. Ja. ja. Dus uh, ja Patrick, uh, hoe voel je nou, nog, nog kutter dan ik net al voelde. <laughs> <laughs> dus jij gaat uh, van de week aardappelsoep en Italiaanse pastijtjes eten? Ja, en ik ga het allemaal versterken met een aperitief. Top! Door eerst een aperitief een te nemen. Ja, hartstikke ja, ja, ja. goed. <laughs> ik, uh, ik ga slapen en ik kom uh, komende week niet met bed uit. Rot, rot weekend. Ah, Vooral door die kakkerlakken? Nee, door die... <laughs> <laughs> ja, ik, ik, wil het, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik weet dat er in Zandvoort heel veel mensen zijn... die uh, ja, voor, uh, voor onze mooie 0-20 uitkomen. Ajax. Maar zeg, Ajax. Voor de Ajax uitkomen okay, inderdaad. De en ik uh, ja, uh, de, de Ajax heeft uh, vorig, uh, vorig weekend niet heel erg goed gepresteerd. En dat, uh, ja, dat, uh, dat gaan we denk ik waarschijnlijk nog een hele tijd horen. vanuit, ja, uh, vanuit Dit weekend uh, dus ook niet. We ja. hebben ja. verloren met 1-0. 1-0, maar wel van een ploeg met klassen Weet dan dat je verliest. Heerakelus, hè? Dat gezicht is echt goudwaard. Gaan oh, we door? Oké, okay, muziek. Echt waar, echt waar. Oh, Ik stop ermee. Heerlijk. Ook doei. Patrick uh, heeft hier uh, geen, uh, geen niks meer voor te zeggen. Hij is lekker speechless, net zoals Robin en Schultz en Irika Tirola. Jules, Erika Zarola, Speechless, by the Euro Breakdown. Heerlijk, lekker. Ja, dat was hem weer. Heerlijk, jongens. We hebben sowieso nog twee nieuwtjes voor jullie klaarstaan. Waaronder Aerosmith, die een ster krijgt op de Hollywood Walk of Fame. Eerlijk gezegd had ik eigenlijk wel verwacht dat hun al een ster daar hadden staan. Ik, ik dacht dat hij er al dat, was, namelijk. Dat dacht ik ook. Of hij moet misschien ooit eens weg zijn gehaald. Maar dan dat... Uh, we, gaan, we, gaan we gaan er eens even achterkomen... wat dat, wat dat nou precies, uh, wat dat precies inhoudt. En nogmaals, ik dacht echt... ik wist niet beter dan dat ze dat eigenlijk al hadden. Maar... Hey, Dat kan aan ik, mij liggen. Bij deze was het dus nog niet zo. Aerosmith krijgt dus een ster op de Hollywood Walk of Fame. De Amerikaanse rockband Aerosmith krijgt op 14 februari... Valentijnsdag, een ster op Hollywood Walk of Fame... ...meldt de producer van de Boulevard. Stikken <coughs> stik er wijn in. Anna Martinez heeft het doorgegeven. <coughs> Godsamme. <laughs> Eindelijk hebben we, een, in ieder geval, we hebben een lange tijd moeten wachten om de, totdat we Aerosmith konden eren met hun eigen ster. Het is een van de grootste rockbands ter wereld. En wij gaan ervan uit dat hun fans hier heel erg blij mee zullen zijn. Al dus Martinez. De ceremonie vindt plaats om half twaalf, de lokale tijd daar. En kan door fans ook via een livestream worden bekeken. Um, ja, nogmaals. Ik, ik was niet anders dan in, in de veronderstelling dat hun al een ster hadden. Nou, Zo groot precies, als hun zijn. Het gaat precies hetzelfde in als bij jou. Ja. Geen idee. Ja, ik snap, er, ik snap er ook niks van. Maar oké. Okay. Maar alles ja. wordt opgelost. Dat is zeker waar. Nee, <laughs> hey, we hebben Ariana Grande, hebben we heel vaak hier in het nieuws, op heel veel positieve manieren. Maar dit keer weigert zij dus aanwezig te zijn bij de Grammy Awards. Oh, dat heeft ze okay. dus gewoon geweigerd. Uh, zij zal dus niet optreden bij de Grammy Awards op uh, 10 februari. Dat is dus uh, morgen. Is dat. Uh, en daarnaast ook niet, uh, zal ze ook niet aanwezig zijn... tijdens de uitreiking van belangrijke muziekprijzen. De zangeres zou oneenigheid hebben met de producenten van het prijzenhalen. En over het nummer uh, dat Grande op de feestelijke avond uh, ten uh, gehore wil brengen. Dat melden dus bronnen van het Amerikaanse entertainmentblad uh, Variety. Uh, Grande zou haar nieuwe single uh, Seven Rings uh, niet tijdens het gala mogen zingen. Alleen als ze het verwerkt in een medley van meerdere hits. En daarnaast willen de producenten van het gala zelf bepalen welke andere nummers zij ten gehore zal brengen. Uh, volgens de desbetreffende bronnen zouden andere artiesten die tijdens de Grammys optreden met zulke eisen te maken hebben gekregen. En het nieuwe album van uh, Ariana Grande, Thank You Next uh, verschijnt dus uh, komende vrijdag. Um, wie er wel aanwezig bij is in ieder geval wie dan wel zal gaan zingen is natuurlijk Lady Gaga. Uh, het was het kiezen of delen voor haar, heb ik begrepen. Uh, maar de zangeres heeft haar keuze kunnen maken. Ze treedt aankomende zondag op tijdens de Grammy Awards in Los Angeles. En uh, Laat hiermee de Beftas in uh, Londen schieten. Uh, Meld Deadline. Um, Gaga is uh, genomineerd voor vijf Grammys, waaronder vier voor het uh, nummer Shallow van de film A Star is Born. En de vijfde nominatie is voor uh, de beste pop-solo uh, uitvoering voor haar pianoversie van het nummer Joanne. En uh, ja, ja, verwacht wordt dat de popster het nummer uh, Shallow ook aankomende zondag ter gehore zal brengen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb haar, uh, haar wel live horen zingen, maar ik ben benieuwd hoe ze dit live gaat doen. Ja, ik ben nieuwsgierig. Ik uh, ben ook uh, hartstikke, hartstikke nieuwsgierig. Ga je kijken? Ja, dat is eigenlijk, dat wou ik eigenlijk vragen. Ga je kijken? Want volgens mij is het ook in de nacht. In de nacht, hè? Dat, nee, ik denk het niet. Ik moet maandag weer vroeg werken met de kindertjes, dus het wordt ja. voor mij gewoon dat... slapen. Hmm. Voor mij ook, maar werken gaat eigenlijk gewoon om vijf uur gewoon weer af. Nou die van mij om half zeven. Ja, maar ga je dus kijken omdat je, omdat je twijfelen. Dat, want je hebt Zin. je nachtrust wel nodig. Ja, dat is waar, dat is zeker waar. Al die mensen moet je zeggen, van, nou, koop even dit, koop even dat. Ja. Aflevering gemist. Precies. Juist. Aflevering gemist. Goeie oplossing. Prima. <laughs> <laughs> nou, ik, ben, ik ben hartstikke benieuwd wat er gaat gebeuren en wie er allemaal gaat winnen. Er zijn een heleboel mooie genomineerden. En uh, we hebben de afgelopen weken hebben we dat, dit ook wel een aantal, aantal keren ten uh, gehoren gebracht. Dus uh, ja. We gaan het meemaken. We gaan het inderdaad meemaken. Wij gaan in de tussentijd gaan wij verder weer natuurlijk met de Euro Breakdown. We hebben nog een aantal platen te gaan voordat we bij de nummer 1 terechtkomen. De nummer 1 doen we natuurlijk aan het einde van dit programma. En we gaan eerst lekker door naar Body and Loud Luxury. En Brando, laten nou we eens even kijken wat hun voor ons in petto hebben vandaag. Single now. Give me some verb, I ain't talking nouns. You wanna ride in the six, you wanna down in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some bits. And I'm like, hell no. Nah, been waiting too long. Hell no. Nah, I want that crew. Dental. My bad, never got the memo. That you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six. You wanna dine in the six. And when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell no. Nah.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 In the end, there ain't no science here, so get your everything Tonight. I made no promises. I can't. Do I'm Sam Smit, Kelvin Harris. En ja, Patrick zei terecht: Hij staat uh, niet één keer, maar wel twee keer uh, in de ja. Euro Breakdown. En daar ga ik natuurlijk niet te veel verklappen. Patrick is natuurlijk hartstikke blij. Ik ben super blij. Jij ja, mag mij straks uh, trouwens wel even gaan vertellen waarom. Bekroning gewoon, hè? Bekroning Be van mijn kennis. Zo. Uh, <laughs> ja. so. snap er niks van Muziekkennis. Het <laughs> is gewoon echt gewoon. Bolvijn. Oh, Nou, dat dus. <laughs> Jongens, wij gaan lekker naar het einde van dit programma toewerken. En ik kan wel zeggen lekker, maar ja, oh, oh, Wat jammer, hè? Oh, oh, oh. Verschrikkelijk. Het is weer maar, tijd. Maar het is inderdaad weer tijd. En dat betekent dat wij uh, gaan de uh, ja, countdown of de continent maar eens even waar gaan maken. Mm -hmm. En dat kunnen we maar op één manier doen. Het moment is aangebroken, ladies and gentle peoples. De onthulling van de nummer 1 van de Euro Breakdown. Op nummer 10 hebben we King of My Castle. De Don Diablo edit. Keanu Silvu, Silva. <lacht> Dit is echt niet mijn dag. <lacht> een op plek 9 <lacht> hebben we Let You Love Me van Rita Ora staan. En op plek 8 Losing It, Fisher. Op plek 7 Speechless, Robin Schultz, Irika Cirola. En op plek 6 hebben we The Hope van The Chainsmokers en Wynona ook. Op plek 5 Body, Loud Luxury en Brando stond hij overigens. Dus vorige week stond hij daar ook. Dat ook al 30 weken in de lijst. Mag ook wel even gezegd worden. Kelvin Harris en Sam Smith doen. We doen het ook nog steeds prima. staan op plek 4 deze week. stonden vorige week nog op plek 3 dus één plaatsje gezakt. En op plek 3 hebben we In My Mind. Dinoro en Gigi Acostino zijn dus een plaatsje gestegen. Want die stonden vorige week op plek 4. Op plek 2 hebben we Marshmallow en Bastille. Met Happier stonden vorige week ook op plek 2. Dus blijven aardig vast in die lijst. Zijn voorlopig denk ik, nog niet van plan om de top 40 te verlaten. En terecht natuurlijk ook. Patrick. Ja. Nou is jouw grand moment is, is aangebroken. Ja. En uh, wat, wa, jij mag mij vertellen waarom jij zo blij bent. Uh. Ja, ik, ik heb uh, kijken, een maand geleden had ik een tip aangedragen. Ja. Zoiets een maand geleden, mijn laatste tip was dat. En uh, die staat verrassend, staat die, uh, ja, in deze lijst. Hoog genoteerd. Hoog genoteerd <laughs> inderdaad. Ja. Ik ja. verklap nog niks. Nee, we verklappen <laughs> nog niks. Ik wil eerst heel even kort even horen hoe jullie het weekend gaan af, afsluiten. Oké, okay, nou, ik ga lekker uh, slapen. Ja. En uh, morgen ga ik naar mijn broer. Kijk. Met, uh, met meisy en Babi. Uh, en Babi. En Babi. En Babi. Ja. En wat ga jij doen, Vanity? Slapen en uitzieken. Slapen en uitzieken. Ja. Eerst ons ziek maken en dan zelf uitzieken. Ja, nee, ja. mooi, mooi. Ja, top. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Hartstikke goed. Ik ga ook weinig doen, denk ik. Ja? ja ik Game, hè? Gamen, hè? Gamen. Ja. Die hard en, gamen. Ja, en ik denk dat ik ook nog heel even UFC ga kijken. Ook oh okay. dat. Jongens, I'm dan is het tijd. De onthulling. Yes. voor oh, De nummer 1. Hype, Van deze week. Ja. Ja? Komt-ie? Giants, Giant. Rambo Man en Kelvin Harris. Dat op nummer 1. Deze week in de New Breakdown. En we gaan er lekker naar luisteren en afsluiten. Die toko. Jongens, geniet van je weekend. I